Twee uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Meer dan een miljoen mensen in het noordoosten van de Verenigde Staten zitten nog altijd zonder elektriciteit door de zware sneeuwval van afgelopen weekend. Veel Halloween-festiviteiten zijn afgelast, scholen blijven dicht en op veel plaatsen zijn er grote verkeersproblemen. In New York hebben demonstranten van Occupy Wall Street de grootste moeite om warm te blijven. Het duurt mogelijk nog tot vrijdag voordat iedereen in het noordoosten van de VS weer stroom heeft.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 In de afgelopen zeven maanden heeft de NAVO 9600 aanvallen uitgevoerd tegen troepen van kolonel Gaddafi. En daarbij zijn zo'n duizend tanks en andere legervoertuigen vernietigd. Abdul Rahim Al-Kib is benoemd tot nieuwe premier van Libië. Zijn ambtstermijn loopt tot de parlementsverkiezingen die binnen acht maanden moeten worden gehouden. De ACO-literatuurprijs gaat naar Marente de Moor. De schrijfster won de prijs van 50.000 euro voor haar roman De Nederlandse Maagd over een jonge schermster in het Duitsland van tussen de twee wereldoorlogen. Volgens de jury onder leiding van oud-minister Heersbalin is het een subtiele en zinnelijke roman met een zeggingskracht die ook nu nog relevant is. De winnares Marente de Moor is een dochter van Margriet de Moor die de prijs in 1992 won. Het weer, vannacht is het helder en het is een graad of 9. Overdag eerst zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe... en kan er wat regen vallen. Middagtemperatuur rond 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1... Met Sietse Braksma. Een hele goede nacht en van harte welkom bij mijn laatste uitzending van de Nacht op 1. Hier op uh, Radio 1 met vannacht uh, als onderwerp... Uh, spijt van dingen die je nooit gedaan hebt. Want uh, ja, ze zeggen wel eens het is beter om spijt te hebben van de dingen die je wel hebt gedaan... dan om spijt te hebben van de dingen die je niet gedaan hebt. En daar gaan we het dus vannacht over hebben. Ik ben benieuwd... Wat u gedaan heeft, waar u spijt he van heeft... maar nog meer benieuwd naar wat u niet gedaan heeft... en waar u dan spijt van heeft gekregen. U kunt uiteraard zoals altijd ook weer bellen. 0800-1121 is ons gratis telefoonnummer. U kunt een uh, e-mail sturen naar nacht.eo.nl. En uh, we twitteren ook. Dat kan naar op 1 Dus zit u op Twitter, stuur dan even uw berichtje naar uh, op 1 Het makkelijkste is natuurlijk bellen. 0800-1121. Dingen waar u spijt van heeft gekregen, omdat u ze niet gedaan heeft. 0800-1121. 0800-1121 not just funny really bad we could roam the streets forever just like cats but we'd never stray mm -hmm. I sometimes wish you were a mermaid I could raise you in the tub at home we could take a swim together on weekly days trips to the bay could put you in my pocket En me in my pocket. En dat is nou precies een voorbeeld van iets waar ik uh, juist geen spijt van heb. Ik ben namelijk uh, naar een concert van hem geweest in Middelburg. in uh, begin september. Nou, en dat is fantastisch. Ja, misschien zijn dat voor u ook wel dingen. Dingen waar u uh, uh, ook juist geen spijt van heeft gekregen. Dat het uh, misschien uh, wat kost. misschien uh, even moeite kost. of uh, wat geld kost. Maar dat u toch achteraf denkt van. nou, ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Want ik had zeker spijt gekregen als ik dat niet heb gedaan. Dat soort dingen. Dat soort dingen zijn welkom vannacht hier bij De Nacht op 1. En uh, u kunt daarover bellen 0800 1121. Dingen waar u spijt van heeft gekregen, omdat u ze niet heeft gedaan. Dat is misschien wat lastig voor te stellen. Er wordt ook weinig gebeld. Dus misschien dat er mensen zijn die denken, ja, wat, wat bedoel je dan precies? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat je uh, ooit in de mogelijkheid was... om een uh, hele leuk, heel leuk meisje aan te spreken. Dat je dat niet hebt gedaan en dat je er altijd nog spijt van hebt gehad. Of dat je één keer een, een iets heel leuks te koop zag staan. Een huis, een auto. En dat je denkt, nou, ik ga dat toch niet doen... En dat je achteraf denkt, nou, ik had het toen wel moeten doen, want nu heb ik die kans niet meer. Of dat je een gesprek niet bent aangegaan met iemand met wie je ruzie hebt gehad. Dat soort onderwerpen zijn allemaal welkom. Maar ook die dingen waar u juist heel erg spijt van hebt gekregen. Dat zijn ook mooie verhalen en die zijn ook van harte welkom. Dingen waar u juist wel spijt van heeft gekregen. Dus spijtverhalen. 0800-1121. En onze e-mail is nacht@eo. Uh, NL. U bent van harte uitgenodigd om te bellen en uh, te vertellen over uw verhalen wat betreft spijt. 0800 1121 nacht.eo.nl en via de Twitter naar de op 1. operator van de Sade ja, we hebben het vannacht over spijt. Dingen waar u uh, spijt van hebt, uh, omdat u ze niet gedaan heeft. Of dingen juist uh, wel gedaan heeft, dat u dus spijt van heeft gekregen. En uh, uw gesprekken zijn van harte welkom in uh, deze uitzending. Zoals ik in het begin al kort zei, het is mijn laatste uitzending. Nou, dat, dat betekent uh, uh, nou, dat ik hier dus voor het laatst zit. En uh, ik, ik wil u bedanken als uh, luisteraar. Dat doe ik nu alvast, want misschien slaapt u zo meteen. De luisteraars die afgelopen jaren, uh, sinds 2006, geluisterd hebben, gebeld hebben, met mij in gesprek zijn gegaan. We gaan hier in de Nacht op één. Ik heb er erg van genoten. Dus bij deze alvast bedankt. En euh, nou, ik hoop dat we er een uh, mooie laatste uitzending van uh, kunnen maken. Ik heb inmiddels ook uh, de, de mail geopend. Uh, de de Twitter-account is open. Dus u kunt ons op allerlei manieren bereiken. 0800-1121 is natuurlijk de makkelijkste manier. Maar denkt u, nou, ik stuur even een mailtje, want het is, uh, is druk op, uh, op de telefoonlijn. Dat kan. Dan uh, stuurt u even een mailtje naar uh, nacht.eo.nl. En zit u op Twitter en denkt u, nou, ik heb een korte reactie. Dan kunt u twitteren naar de 1 of naar S Braaksma. Dat ben ik dan zelf. Of u twittert met de de nacht opeen. Het komt altijd wel hier in de studio terecht. Um, ben, goeienacht. nacht. Ho. Nou ja, jij kunt geen spijt hebben van iets wat je niet hebt gedaan. Dus gefeliciteerd met wat je wel hebt gedaan. Ja, nou ja, dankjewel. Het waren, het waren zoals ze dat in die commerciële twee prachtige dagen. Alleen dan, het, waren, het was een prachtige vier en half jaar. Wat is het, bijna vijf. Ben uh, Smooth Operator, een nummer van CD. Uh, uh, nou ja, je weet uh, wel ongeveer waar het over ja, gaat. En volgens mij past het wel was, een uh, beetje bij uh, jouw verhaal. Uh, ja, dat was. Uh, Oké, okay, wat ik uh, wil zeggen. Uh, ik denk. <coughs> ja, ik weet niet of andere mensen daarmee eens zijn. Dat, dat je vaker spijt hebt van iets wat je niet hebt gedaan. dan van wat je wel hebt gedaan. Omdat wat je wel hebt gedaan, eigenlijk. Ja, ik. Ik ben geen foutloos iemand hoor. Maar wat je wel hebt gedaan, dat kun je eigenlijk goedmaken. Maar wat je niet hebt gedaan, dat kun je nooit meer goedmaken. Nee, dat, dat... dat klopt. Nou, nu, nu is het natuurlijk goedmaken in, niet in alle gevallen net zo makkelijk... maar je kan in nou, ieder geval dat, een poging wagen. Dat, dat, ja, dat ben ik het mee. eens. Dus, uh, maar dus in heel veel gevallen kun je nog wel dat weer recht zetten op een of andere manier... Nou, wat ik, uh, waar ik dus echt, wat dus me nog regelmatig lastig valt. Uh, ik heb ook al een, u, uw of jouw collega gezegd, ja, of dat nou echt voor de E.O. gewoon. He, nou, ik probeer het maar wel. Die collega was ik uh, zelf, dus, dus. Ik uh, een uh, hele tijd terug uh, toen of na nou, ergens 1998, 1997, Toen uh, was er een blokkade. Dat ik, daar ben ik, daar ben ik het wel mee eens, gewoon. Uh, er was een hele onveilige kerncentrale in Temlin in Tsjechië. Yeah. En uh, er was een, een groep mensen die, eh, uh, die geblokkeerd hebben, om het zo maar te noemen. Daar was ik ook bij. En toen heb ik een hele tijd opgetrokken met een Engels meisje. Michelle Valentine heette zij. Mooie naam. En uh, nou, we gingen, ja, en zij ging regelmatig zeggen over. Ja, nee, ik ben nooit ontrouw, maar met mijn vriend en daar, nee, ik ben nooit ontrouw. En op een gegeven moment toen, was het eigenlijk, ja, om een uur of zeven s'avonds, liepen we terug vanaf de centrale naar het kamp, om het zo maar te noemen, door de weilanden heen, en echt van het ene op het andere moment zei ze tegen mij in het Engels, van, uh, wil je met mij naar bed? Ga met mij naar bed. En ik ik, ik, ik sloeg helemaal dicht, man. Ik, en... Uh, ja, dat had ik gewoon moeten doen. Ik heb nog elke dag, nou niet elke dag, nog steeds heb ik spijt van dat ik dat niet heb gedaan. Maar waarom? Meisje, wil, die, wilde, die, wilde, die wilde met mij naar bed. Dat, dat, vond, dat had ze wel gewild. We hadden echt drie dagen met elkaar opgetrokken. Echt door, door, ja, door, door weer en wind en ja, echt alles hadden we samen meegemaakt. En ik heb het gewoon niet gedaan. Ja. Nee, ik, nou, ik vind, ik dat ik vind het, het juist niet, wel heel goed ik van je. Altijd toch spijt van heb dat ik dat niet heb gedaan. Mag, mag, ik, mag ik zeggen dat ik het wel juist wel goed van je vind? Pardon? Bedoel, als iemand een relatie heeft, dan moet je daar toch helemaal niet in gaan zitten te stoken. Ja, oké. Okay. Nog, nog dagen laten uh, uh, wanneer uh, seks uh, erbij aan, uh, aan te pas komt. Uh, drie dagen vind ik dan weer vrij kort. Maar... Wel, maar, nee, nee, maar in die zin neem ik het echt helemaal niet zo nauw. Maar ze sloeg mij dicht gewoon. Ik bedoel... Het was zo volkomen onverwacht. Ik wist gewoon niet hoe ik daarop moest reageren. En terwijl ik wel. Nou, ik heb echt wel. Uh, nou, één of twee meisjes ooit in mijn leven gehad. Maar dus. Nee. Maar, maar waar heb je, he, hoe heb je daar nu nog spijt van? Hoe voel, wat voel je nu dan? nog? Omdat je ik van het van gewoon niet ge gedaan ge heb. Ja. Omdat je niet weet hoe het geweest was als het wel was gebeurd. Nee, nee, nee. Ik weet wel hoe het is om met een meisje in de weg te gaan. Nee, dat, dat, dat, dat snap is, ik maar. Is niet met haar bedoel probleem. ik. Nee. Nee. Nee, misschien omdat ik haar afgewezen heb of wat ook. En... Ja, ik weet niet. Het, het... Nee. Kijk, um, dat was uh, die blokkade van die, van die centrale. En dat was best wel redelijk... Uh... Nou ja, hoe moet je dat zeggen? Dat, ja, er werd geen alcohol gedronken en noem van op gewoon... Ja, uh, ik weet zeker dat er gewoon wel uh, jongens en meisjes in de bosjes uh, af en toe even uh, zich hebben teruggetrokken. Ja. ja. Ik heb het gewoon niet gedaan, maar, omdat zij het zo onverwacht vroeg aan mij. Ik had het van haar niet verwacht. Ach, ja. Nee. En uh, um, ja, heb je later nog contact met haar gehad? Nee, later nog... nooit meer. Nooit nee, meer nee, gezien. Nee, nee, nee, nee. nee. Zij, uh, nee, nee. De afsluitende ding, dat was op, nou ja, op een middag werd ik wel. Maar toen, de, zij ging al weer terug naar Engeland. Ik heb, ja. nee, nee, nee, nee, ik heb ook wel gegoogeld. Nou, als je kijkt Michelle Valentine, dan, dan krijg je een artien, een hit of zo. Ik kan niet weten wie zij zelf is. Ja. Zij is wel zelf, zij was in die beweging ook, is naar Kyoto gegaan. Zij was een beetje van die alternatieve, ja... Dingen gewoon. Dus. Ja, misschien is ze wel heel hoog tegenwoordig dat ze in een van de minister is. Maar, maar ja. je vindt het risico niet waard om eens te gaan zoeken daar tussen die, die hits en te kijken: van nou neem eens contact op en ik stuur in ieder geval. Het verhaal naar haar toe? Of, of je, je neemt contact op met eh, ja, Oienides Ik ga niet of? op goed gelukken. Ik, dat doe ik nooit. Nee, ik ga niet op goed gelukken. Nee, nee. nee? Je bent niet zo lefgoos die dat dan eventjes gaat proberen? Dat zal ik zeker nooit doen. Nee, nee, <glocken> okay. nee, nee, nee. Nou, dat zou wel de manier zijn waarop je dan het he, erachter kan komen... hoe het met haar gaat nu en of jullie ooit nog nee, nee. iets zouden ja. kunnen krijgen. Ja. ja, nou ja, maar ik heb wel het idee van... Ja, misschien dat, uh, nou, misschien dat iemand anders haar kan vinden. Pink Lark, heet zij. Ja. Nee, nou, ik ik wens je je uh, nou ja, ben, als je het ooit nog gaat proberen, Ben, ik wens je succes. Wat zeg jij? Als je het ooit nog gaat proberen, ik wens je veel succes. En ik, ik ga even maar door dat naar is, de volgende bellen. Wat bellet. ik dus wil zeggen is eigenlijk van... Um, ja, je kunt meer spijt hebben van iets wat je niet hebt gedaan. Nee, niet dat, dat ik met dat meisje achter de bossen word gedoken. Dat, maar gewoon dat het niet... Dat, dat, ja, dat dus er niet ik iets, denk dat iets is gebeurd. Dat ik het tekort heb gedaan, dat, dat denk ik eerder. Ja. Ja. Ja. Nee, maar zoals gezegd, hè, je kunt meer, meer spijt hebben van dingen die je inderdaad niet hebt gedaan. En dat, dat, dat is dus uh, jouw verhaal is daar een voorbeeld van. Dankjewel, en ik ga naar de volgende bellen dan. Uh, en ik wens je een mooie nacht, Ben. Dag. Gaan we naar chef? Chef, goeien nacht. Goedemorgt. Hoi. De eerste keer dat ik naar je programma luister, was ook gelijk de laatste keer. Maar ach, ik was totaal wel En ik denk: ach, misschien uh, wel leuk om even te reageren. En ik kwam wel door. Nou, van harte welkom. Ja. Vertel je vrouw, uh, Chef. Wa ja, waar heb jij geen spijt van? Of waar heb je juist wel spijt van nou, dat je het niet hebt gedaan? Het is, het is maar, uh, maar een kleine spijt, maar toch iets wat me altijd wel uh, af, af en toe achtervolgt. Uh, ik uh, kreeg in de jaren 90 zal het uh, geweest zijn. ...de kans om, uh, om eens een keer naar het... Uh, Grasscourt Court Open Championship in, uh, in de Rotmalen te gaan. Een van de grote uh, toernooien die hier in Nederland... Ja, het grote Voorloper ja. voor Wimbledon. Ik ben blind, maar ik ben een enorme tennisliefhebber. Dus uh, ik luisterde altijd naar Wimbledon... ...en uh, ik, ik kreeg een uitnodiging om daar naartoe te gaan. Ik heb daar uh, in de playersbox gezeten met uh, Michiel Schapers. En op een gegeven moment... Uh, we waren de wedstrijden afgelopen. Voor... Oh, ik ga even de... onderbreken hoor, chef, Voor... ja. voordat je verder gaat. Hoe kwam je aan die uitnodiging? Geen idee meer hoe dat gelopen is. Het is te lang geleden, maar iemand die daar... Uh, iets te zeggen had. Hij zei, ik kreeg hem voor jou een keer een vip oh, dat is goed zeg. Nou, die hebben we ja, dat was heel leuk. Dus ik, uh, ik ben daar toegegaan en uh, ja, ik had toch een beetje dat wimbelde gevoel over me heen, wat ik natuurlijk uh, alleen maar kende van de radio en niet eens van zien. Maar ja, je hoort dan toch uh, het uh, voor je gebeuren. Hè? Je hoort het slaan van de ballen en uh, het lopen van de spelers. Dat ja. geeft uh, ook voor een blinde eigenlijk wel een extra kick. Ja. En ik zag, zat daar in die placebox en op een gegeven moment was het afgelopen. En toen zei ze: ga je mee uh, naar de VIP-room? Nou, en en uh, op een gegeven moment lopen wij daar en zeggen... nou, er komen allerlei bekende tennissers uh, op je af. En uh, daar is John McEnroe. Wil je met hem op de foto? Maar ik vond die John McEnroe destijds ontzettend kwal. Want uh, ja, die, die maakt altijd tennis bij... Uh, bij dat hoorde hij, bij hij wel de... natuurlijk ook. Ja. Dat hij altijd die grote, uh, grote mond had tegen de scheidsrechter. Ja, daarom. En een uh, arrogante kwal dus op een gegeven moment uh, zei... wil je misschien met John McEnroe op de foto? Ik zeg, nou, met die vent absoluut niet. Maar achteraf vind ik het toch wel jammer dat ik geen foto heb. Uh, ja. ik me, niet omdat ik hem zelf kan zien, maar om het aan anderen te laten zien. Dat ik hem met hem uh, uh, op de foto sta. Nou, dat is ik natuurlijk niet voor niet dat jou wel lastig, want, want, want voor jouw idee had je net zo goed een andere foto kunnen laten zien. Ja, hij, inderdaad, ja. Nee, maar hij, hij was natuurlijk wel een markante speler. En ik, uh, ja. ik, uh, ik weet nog uh, dat ze toen uh, een keer een hitje hebben gehad van de groep De Brad, van de Ball was oud. En dan, eh, uh, dan, zo'n zo singeltje wat nog in de top 40 heeft gestaan. Waar je dus het typische macaro-gevoel hoort van, uh, dat hij overal op protesteert en dat hij, uh, op het laatst iemand uitscheldt. En dan krijgt hij, eh, uh, strafpunten van, uh, van de scheidsrichter en dan roept hij, I was talking to myself! Mm. <lacht> en dan, uh, nog een hele uh, kreun erachteraan. En dat, daar was het singeltje mee afgelopen. Maar ik vond het... Uh, het was toch wel een gemiste kans voor mezelf. Ja. Maar, ja, hey, maar, maar, maar jij luisterde dat altijd hè? via de radio... dus jij luisterde altijd naar Theo Bakker bijvoorbeeld. Ja, nou Theo Bakker... die is er, volgens mij niet zo veel meer op de radio. Nee, nu maar, niet meer, maar uh, toen wel. Ja, toen wel. Uh, nou, ik, ik moet zeggen... in die tijd uh, luisterde ik vooral naar het Engelse commentaar. Want okay. mijn ervaring is toch wel... Uh, dat uh, de verslaggeving van potwedstrijden met name goed wordt... Doordat het uh, sport in een uh, bepaalde maatschappij uh, uh, een roots heeft. Ja. Door uh, net als beter uh, schaatswedstrijden verslaan dan, uh, dan hier in Nederland. Maar uh, uh, nergens mooier bijvoorbeeld zwemwedstrijden verslaan dan in het oude oost Duitsland. Ja. Want dat, ja, daar zaten ze helemaal in. En die Engelsen zitten natuurlijk helemaal in het Engels. in het Ja, tennis. ja en, maar, maar was Wimmelden dan ook jouw favoriete toernooi om te luisteren? Was het geluid daar ook mooier ja, dan bijvoorbeeld uh, in US kijk, Open of... Uh, uh, Amerika, Australië waren sowieso op andere tijden. Frankrijk, want Frans was daar niet goed genoeg voor. En uh, Wimbledon, ja, ik kende natuurlijk goed Engels. Dus uh, ja, uh, dat, dat heeft iets, iets gezelligs. Iets, uh, iets erbij horen. Ja, ik weet niet of je het zelf van ooit gehoord hebt, die, die, die Wimbledon-verslagen. Ja, prachtig. Die, die gaan de hele dag ja, door. Maar hun voetbalverslagen zijn. Nou ja, dat, dat, dat is ook gewoon mooi. Dat, dat is. Maar ja, daar, daar heb je het weer. Engels, Engelsen zitten nu, natuurlijk helemaal in dat voet, uh, voetbal. Ja. En dat is hetzelfde als je Amerikaanse uh, Amerikanen een basketbalwedstrijd wordt verslaan. Ja, dat heeft wat. Maar dat komt omdat die mensen ook wat met die sport hebben. En dan kunnen ze dat ook overbrengen. Ja. Ik heb een kleine verrassing voor je. Nou, laat horen. Hoor je het al? Dat ja, zie je al. Ja. Nou, kijk, Kennis dat heb je mooi uit de computer gehaald. Heel goed. dankjewel het, voor het bellen. Het allerbeste en succes, hè. Dag. Dag. 30 love a Beautiful passing shot off the backhand of 30 15 These two boys really business today 40 15 Out what? Out what? Out. The ball was out You gotta be kidding! The ball's in! Everyone can see that the ball's in! a nap. Screwball! Call yourself an umpire a screwball? Play on. You're being rather naughty. Kindly play on. to myself ja, mooi is dat hè? Leuk dat je dan zo'n plaatje even tegenkomt. Dat 1982, de Brad met uh, The Umpire Strikes Back. Dat gaat dus allemaal over McEnroe. En uh, uh, daar had uh, uh, chef dus een mooi verhaal over. Die had uh, spijt dat hij nooit met uh, John McEnroe op de foto's gegaan. Toen, daar, toen hij daar de kans voor kreeg. Nou, dat soort dingen, daar zijn we naar op zoek vannacht. Dingen waar u spijt van heeft gekregen omdat u ze niet heeft gedaan. of dingen waar u spijt van heeft gedaan omdat u ze juist wel heeft gedaan. Maar die, die, die, die, die verhaal van spijt die je niet hebt gedaan. Dat vind ik toch mooie verhalen. Dus belt u vooral daarover 0801121 of stuur een mailtje naar nacht@eo.nl. Of uh, bent u hip en trending? Stuur dan een, een tweet naar @deNachtop1. Er nou ja, zijn natuurlijk ook mensen die geen Twitter hebben en toch hip zijn. Maar uh, ja, het klinkt zo stoer om het even zo te zeggen. Mick, goeienacht. nacht Ja, uh, jij, jij belde gewoon 0801121. Maar uh, je hebt het over, uh, spijt ergens van hebben. Uh, ja. uh, ik ben babyboomer ik ben nu 63 jaar. Mijn uh, geboortestad uh, in, is Den Haag. Ik ben er groot geworden. Ja. Daarom Het ik me altijd veel plezier als ik Aad uh, hoort. Ja, die, die was het uh, vorige uur nog, uh, geloof ik, echt bij KS Ik te gast. Ja, was net hè? een half uur geleden ook nog hoor. Het ja. Zonne Zonneveld, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, ja. Die spreekt mijn taal dan, weet je? de mooie het stad zeg. achter de duinen, zoals die ja. dat zo zegt. Nou, ik zal je vertellen wat Harry Jekker zingt, dat liedje van O, o Den Haag. Ja. Dat heb ik bijna allemaal meegemaakt. Letterlijk, op mijn poegewerfje halen, dat je dat allemaal zingt op de haas, weet je wel. Dat is hartstikke mooi. Maar even het verhaal. Wij zijn in 1973 getrouwd, Lia en ik. En ik hou nog heel veel van. En ik tel mijn zegeningen. Ik woon dus al, kijk, meer 38 jaar in het noorden. Ik ben in Delsaal begonnen. Ik woon nu de laatste 20 jaar in Appingedam. Maar de laatste jaren sluit altijd een dosis heimwee doorheen dat mijn leven een beetje vergiept. Heimwee. Heimwee. Heimwee naar de haag naar mijn stad. <laughs> ja. Kijk, in Den Haag, wij zijn babyboomers en eh, mijn oude heer was er heel erg gefrustreerd van, hij is ook zo dood gegaan volgens mij, ook een beetje aan dat soort eh, euvel. Die had dat verdriet gehad van, eh, dat wij niet in de buurt konden wonen. Er zijn een heleboel babyboomers uit die tijd van mijn leeftijd die eigenlijk niet in Den Haag eh, gezetteld konden worden. Die moesten dus naar Zoetermeer of verder in het land. Vanwege de woningnood? Ja, er was geen ruimte en als je ziet wat er allemaal woont, het is allemaal eh, volgebouwd. En, eh, maar ik uh, tel mijn zegeningen geen ze, maar ik, ik denk, die heimbeet, dat verpest een, een deel van mijn leven. En als ik dus, ik hou uh, heel veel van de jaren 60 muziek, we hadden in Den Haag ook, natuurlijk uiteraard een beentje, elke straat had zijn beentje in die tijd. En als ik die jaren zestig muziek dan luister, dan heb ik er nog een heimbeet, loop ik wel eens de Biggelaars, uh, lopen dan over mijn lange heen? Ja, is het zo hoor. erg? Ja, dat, uh, dat is gewoon een rode draad. En dan ga ik voor het keukenraam staan, naar het westen toe, dan zie ik de vliegtuigstrepen en dan wil ik de achteraan vliegen, weet je wel. Ja. Het is, hoe ouder je wordt, denk ik, hoe, hoe ja, het is, ik zeg het maar, om naar terug te gaan, het is, uh, misschien dat ik dat ook nog een keer ga doen. Maar ja, dan moet de vrouw maar willen en kan je daar passende woningruimte krijgen. Maar is zij daar tegen dan? Wil ze niet? Heeft, nou, of ja, heeft ze, ze familie zegt, daar van, in de buurt wonen? Nou, ze zegt, ik, ik vind alles goed, ik ga met je mee tot, al uh, gaan we naar Italië, daar is ze dus zelf gek van bij wijze van spreken. Maar als ik zeg van, ik morgen naar wagen, is zij bang dat ik in de Giebus terechtkomt. Dat vind ik wel in mijn stad, in mijn duinen. En, en uh, in het strand waar ik zoveel uh, heimweeën heb. Ja. Maar ze zegt dan: Wou je misschien in een hele rotte gebeurt waar je helemaal niet lekker voelt? Ja. Uh, ik woon nou in een fletje en ik, uh, ik, heb, ik zeg: Ik ben gezeppeld. En ik ben nou, uh, dat je zegt van: uh, Je gaat alles een beetje overdenken. Je maakt het een en ander meest cynische is en, en je bent ook waarschijnlijk gelukkig. Maar die rode draad, die heimweeën ja. naar het westen, dat ik wel eens denk bij mij: Van daar heb ik spijt van dat ik daar niet gebleven ben. Ja. Die hebt zo'n mooi nummer terug uit de Schelling, maar dat heb je eigenlijk bij De Haag. Ja, dat heb ik van de Haag. Over ja. nummers gesproken. Je had vele week een mooi nummers. Van Us and Our Daughters. En ja, die, we ja, die gaan we ook vannacht draaien. Dat was uh, uh, vorige en... week was uh, collega Herbert die, die, die uh, draait. Ja, dus everybody knows. Ik heb het. Uh, de, ik heb het uh, s'nachts naar de kalender gelopen, opgeschreven, <laughs> gelijk gegoogeld. Op YouTube heb ik het uh, ja. opgezocht. Ja, een uh, mooi nummer is dat, ja. Weet je wat het, wat, wat het mooie is van jullie? Jullie draaien muziek dat het niet algemeen is. Van die, van die nummers die je zegt van hé, hey, dat klikt hè? Ja. En dat zijn van die gevoelige nummers. Ja, ja maar dat is uh, allemaal op het konto van Herbert Cordé te schrijven hoor. Dus uh, die, die doet dat altijd uh, met uh, ja. zeer veel gevoel. Ik heb er vannacht dan ja. zelf ook een, een beetje een hand in gehad. Omdat ik uh, ja. nou, de laatste keer dan wil je ook graag de muziek draaien die je zelf leuk ja. vindt en mooi vindt. Dus er gaat vannacht ook wat, wat andere dingen langskomen. Maar je gaat ja. bijvoorbeeld nog de Beach Boys horen met God Only Knows. Dus ja, dat is, dan ja, gaan we ook ja, dat terug is... naar de jaren zestig. Ja, dat is uh, een leuke betekenis. Wij speelden dan uh, veel van de Kings vroeger. En als ik dat dan op YouTube zit te luisteren, ja, dan gaat er een wereld voor je open. Ja. Maar ik word, uh, af en toe word ik wel gepest door die heim mee. En dat is dan als een rode draad in, in de daar Je hebt het hartstikke goed. Ik tel mijn zegeningen, ziet je. Maar toch, als ik dan Aad Zonneveld hoort uh, praten op zijn haag... Ja, dat die woont er nog. Haalt, nee, jij, jij spreekt het ook nog steeds uh, vloeiend, uh, zo te horen. Ja, ik zou het niet afleren. Als ik ben hem zo aangebeld heb, ik zeg Zullen we er even de taal een beetje bijschuiven <laughs> <Schuiven. laughs> Mooi. <laughs> Maar ik zeg, ik heb het hartstikke goed aan Erik, en toch wil ik toch weer terug, hè? Maar, of, of ik daar ja. goed aan doe, weet ik niet Maar ja, ik denk, ik uh, kijk wel als ik op strand, zelden kom ik op strand, En zeg ik van, ik ben thuis. In de, de schepping van God, hè, dat ik zeg van, dat vind ik zo mooi, joh. Ja. Dat, dat voel ik me thuis. En nou, zeg, ik zou ja, ja, toch maar eens serieus je... met de vrouw gaan praten als ik jou was. Ja, kijk, ik woon hier wel, maar ik ben thuis daar. Ja. Nou, ga eens even stevig om tafel zitten met je vrouw. Dat doe ik morgen wel even. Ja, dat zou ik gelijk maar doen. Want uh, zo to als, als het zo langer doorgaat, dan, uh, dan ga je er volgens mij uh, elke dag oh. heen en weer rijden. Dat schiet ja. ook niet op. Niet dat ik het slecht heb, hoor, maar ik zeg, dat zij bepaalde dingen. als ik ja. van, had ik het maar niet gedaan misschien. Nee. Nou, ik, ik wens je succes. En uh, nou stuur een kaartje uit De Haag naar Hilversum ja. als je er weer ja, woont. En uh, bedankt voor je leuke uitzending. Graag gedaan, Mick. Fijne uh, nacht. Goed, goed aan Haat, hè? Zal ik doen. <laughs> daar okay, oi, oi. gaan we naar Jacqueline, die heeft ook spijt van, uh, van de, de woonplaats, eigenlijk, hè, Jacqueline? Ja. Ja. Ja, ja ik uh, ben geboren in Strasbourg Gent En met mijn tiende maand heeft de kinderbescherming mij daar weggehaald. En uh, toen ben ik naar Prins Hagen gegaan. En toen was ik vlak vlakbij een V1 gevallen. Toen was ik dertien. En toen kregen we andere nonnen. En toen moesten de meisjes die er het langste waren, die moesten, uh, die moesten weg. En toen kwam ik in de pleeggezin in Den Haag. En uh, toen was ik dertien dan. En toen, drie weken voordat ik zestien werd, toen uh, vroeg de Vodij wat ik voor mijn verjaardag wilde. Toen zei ik hoef niks, ik wil hier weg. Maar ja, toen moest ik weer terug naar het gesticht. En dat was toen ondertussen naar Dredavenhuis, vanwege die... Uh, ...die v 1 bom die dan gevallen was in Haren. En uh, ja, daar ga je zwerven. Ik heb overal gezeten en toen was ik 21. En ja, ik, bij mijn familie kon ik niet terecht. En toen, uh, mijn zus, die was een paar jaar eerder 21... ...en die had een uh, betrekking in Den Haag. Mm -hmm. Dus ik ben in Den Haag terechtgekomen en dan leer je een man kennen... ...en dan krijg je kinderen en dan krijg je kleinkinderen. Ja, en dan ga je niet meer zo gauw uh, weg... Maar iedere keer, één keer in het jaar ga ik dan naar Assenede, dat is een plekje en uh, over van Gent, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En iedere keer als ik daar geweest ben, denk ik, ze hadden me hier nooit weg mogen halen. Nee. Maar ja, ik was volgend jaar tachtig en mijn dochter zei al, mam, ga nou terug naar België toe. Maar ik, ik zeg, dat doe je niet meer als je tachtig bent. <laughs> Ja, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat is toch of je, of je jezelf er nog uh, ja, of je genoeg voelt? Ja, je kinderen voelt. zitten hier en je kleinkinderen ja, heb okay. je. Ja. Dat doe je zo makkelijk niet. Nee. Maar daar heb ik echt... Uh, hoe ouder ik word, hoe meer, denk ik... Ze hadden me daar niet weg mogen laten Nee, maar, maar. Ook, ook misschien juist... Kijk, daar kon je zelf niks aan doen. Maar dat je zelf niet, uh, uh, toen je dertig was of vijfentwintig... Of, of dat je toen terug bent gegaan. Want toen had je wel de mogelijkheid nog. Ja, maar... Ik, ik kon helemaal niks van de, van de buitenwereld. Ik heb daar altijd opgesloten gezeten. En ik moest alles nog leren. Ik, je, je was altijd daar uh, met meiden onder elkaar. En je werd zo onder druk uh, gezet. En toen ik uh, helemaal ja, uh, buiten dat gezicht kwam... Ja, ik moest alles nog leren. Ja, ja, ja. Nou, jam, ja jammer is dat dan, hè? Ja, dat is zeker. Ja. Maar nou, ik zeg, hoe ouder ik word, hoe meer... denk ik, zouden we daar niet weg mogen houden. Nee. Nou, ik hoop dat je de komende jaren ook nog gewoon daar kan genieten... waar je nu woont, hoor. Het zou wat zijn als je elke dag gewoon met spijt uh, wakker wordt... omdat je niet op de goede plek wakker wordt. Dat is niet ja. fijn. Nou, ik heb wel zo... Uh, ik denk, uh, ik kan één keer in het jaar ga ik erheen... en dan geniet ik maar volop. Ja. Nou, blijf dat doen, Jacqueline. Dank je wel voor je telefoontje. Goedenacht. En als het goed is, heb ik ook nog Anita aan de telefoon. Niet Anita? Hallo? Ik hallo? Hoor... Ja, hallo. Met wie spreek ik? U spreekt met de Vries uit Groningen. Oh, kijk. Ja, dan heeft Anita opgehangen. Meneer de Vries, goeienacht. Goeienacht. Ik ben een tijdje geleden op vakantie geweest naar een andere wereld. Er was geen pijn en er was geen verdriet. Alleen ik was verdwaald en ik wist het niet meer. En nu ik weer teruggekomen ben... Op deze wereld heb ik zoveel dingen, eigenlijk te veel om op te noemen, die me pijn en verdriet doen. Vreemd verhaal, zou je wel denken. Ja. En dan heb ik nog iets aparts. Het is alweer enkele jaren terug geleden. Ik woon op een boerderij, midden in het natuurgebied in de provincie Groningen. En mijn vrouw en mijn meisje waren druk bezig om het huis een goede beurt te geven. En ik kreeg ineens een ingeving: je moet naar het andere eind van de stal lopen. Ja. Ik had als kind altijd het in, in de gaten, het Sinterklaasfeest is wel mooi, maar het is niet waar. En toen dacht ik, een verhaal over God hebben mensen soms, zou dat wel waar zijn? Ik wou God eens een keer zien. Ik deed de schuifdeur open toen op dat moment, hier op de boerderij waar we wonen. Ja. En er stand op vijf meter afstand een hemelse gestalte die ik God noem. Ik was verbijsterd en verstomd. Ja, dat snap ik. Ik kon niks zeggen. Nee. Zo prachtig, zo mooi, zo groot. Het straalde van alle kanten. Het gezicht uh, ging naar het zuiden toe en het leek van diamanten te zijn. En de rest leek van bladgeel goud. Je had een op, visioen. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Vlak naast een grote uh, veevoorsilo, die staat er nog. En ik kan een procentje vertellen waar ik stond. En waar het kon op een kilometer afstand te zien... En hoe lang het geduurd heeft, weet ik ook niet, want ik, ik draag overdag geen geloge om, want dan gaat het weer kapot, want dan krijg je hier een stootje, daar een stootje. Ja. En toen dacht ik, want ik was heel goed bij mijn verstand hoor, zouden de buren hier ook naar staan te kijken? En ik draaide me om en alles weg. Nou, en het verhaal op die andere wereld, want ik was verstomd ervan, op die andere wereld, en dat is ook waar gebeurd... Ik ben gisteren nog... Maar de vraag is waar je spijt van hebt of geen spijt ik hebt? Ik was verstomd en verbijsterd, maar ik kon niks zeggen tegen God. Ik nee. had God wel een, een gesprek... Je, had... je had heel veel willen zeggen. Ja, ik had heel veel willen zeggen, maar ja. ik kon niks zeggen. Nee. Ik was verbijsterd en verstomd. Ik zeg het nou al drie keer. Ja, dat hoor ik. En ik, en ik was ook verbijsterd en verstomd toen ik op die andere wereld was. En dat is wat gebeurd. Door het ongeluk, hier op de boerderij. En... Ik raakte in coma. Tien artsen, ik ben gisteren even voor controle, in hetzelfde grote ziekenhuis geweest. Mm -hmm. Die hebben verklaard dat ik overleden was. Het hart stond stil, drie dagen nachten lang. En dan werd ik in een klein zaaltje aan kant gelegd voor de naasten om afscheid te nemen. En er was één lief mens, die wou het niet opgeven. Wat ze gedaan heeft, weet ik niet. Want je moet vrouwen ook niet alles vragen, hè? Nee. Nee, dat verhaal betal... heb je eerder verteld volgens mij. Wat zei? Dat, dat verhaal heb je ik eerder maken, verteld, hè? Dat heb je eerder verteld, ja. maar... maar... elk moment kwam de aardste weer... mevrouw, gaat die toch weg? Er zit misschien geen leven meer in hem. En tenslotte, vermoedelijk door de mond op en masseren van het hart, kreeg ze het hart weer aan de gang. En toen begon ze heel hard te roepen en te huilen... want ze was over het toren, hoor. Plotselijk gingen de ogen weer open... en ik heb ze heel wat dikke zonen gegeven. Ja. Ik heb het ook op papier gezet, ik heb het je vaker verteld. Ja. En ja, dan was ik ook verstomd en verbuisterd. Ik kon ja. eerst ook niks zeggen, want ik dacht, jongens, hoe zit dit, hoe kan dit? En ja, ja. ik leef nog, gisteren ook nog, ik heb er een boekje over geschreven. En ik heb toch de, de specialisten in hetzelfde ziekenhuis, tien stuks, waren er. En het begon toen te huilen, toen ik er voor het eerst was. En die zei, al die andere tien... Zijn ons onder de handen gestorven? in het zoeker of daar eh, eh, ziekenhuizen eh, op rijtje lagen. En ik ben er nog. Waarom? Waarom? Ja, die anderen dood? Doos van mij ook. Dan ben ik weer verstomd en verbijsterd. En soms, als morgens vroeg de vogeltjes zingen, want ik zit hier midden in het natuurgebied, mm -hmm. dan droom ik dat er een vogeltje was dat kon vliegen. Ja, was er maar. Hè? Zoals alle vogeltjes, heel ja. licht en vrij. Ja. Te zingen hoog boven de bomen, hoog boven de huizen en mensen uit. Ik wil dus graag vliegen tot aan de wolken en nog ja. verder. Met alle andere vogeltjes, heel hoog. Ook wil ik daar zweven met de vleugeltjes, heel wijd. Om vrij te zijn van alle problemen en alle aardse strijd. Net als die jongen, Maura, die moet weg. Gaat ze door, die kon niet maar bij mij komen. Ik heb hier ruimte genoeg op de boerderij. Ik ben niet zo rijk in geld, maar ik, ik kan hem heel wat vertellen. Ja. Maar ik ben verstomd en verbijsterd over zoveel dingen... die hier op deze aarde gebeuren... Dat de mensen nou nooit weer ophouden. In Irak heeft een biljard gekost. En in Afghanistan twee ja. biljard. En er zijn de centjes op. Er houdt feestvieren op. Want ja, ik klopt. wil zo graag in dit leven nog een beetje feestvieren. Ja, dat snap ik. Nou meneer De Vries, ik heb, ik heb, uh, nou, het volgende nummer is dan eigenlijk bijna speciaal voor u. Thanks for saving my life gaan we draaien. Ja, heel graag da jong. Dank u wel voor het bellen. Ja. Dag. Da Dag. Paul, thanks for saving my life. Uit 1974. En dat maakt dat het alweer kwart voor drie is. Ja, de tijd vliegt als je goede gesprekken hebt. En um, ik uh, wil u ook van harte uitnodigen om te reageren. 0800 -1 -1 -1 over dingen waar u spijt van heeft. Of dingen waar u uh, spijt van heeft. Omdat u ze juist niet heeft gedaan. Dingen die u wel heeft gedaan waar u spijt van heeft gekregen. Of dingen die u niet heeft gedaan en waar u nu spijt van heeft. He, zoals uh, bijvoorbeeld uh, een Chef die vertelde dat hij niet met John McEnroe op de foto was geweest. En dat hij daar spijt van heeft. En um, we hadden natuurlijk ook uh, Jacqueline aan de telefoon... die er spijt van heeft dat ze niet meer in Vlaanderen woont. Dat soort verhalen zijn van harte welkom op 0800-1121. Aan de telefoon hebben we nu Anita. Goeienacht. Goeienacht. Anita, waar heb jij spijt van? Of juist uh, spijt van dat je nou, niet hebt gedaan? Nou, uh, wat ik er eerste wil zeggen... dit is de eerste keer dat ik jouw programma hoor. Ja. En uh, mijn dochter slaapt bij mij in bed met een vriend. Ik slaap in een kinderkamertje. Maar er staat de tv... Toen vond ik het radiootje en ik vind het super dat programma. Nou, hartstikke mooi. En ik mooi. reageer pas eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven online op radio. Ja, nou welkom. En ik vind het zo bijzonder, ik vind het eigenlijk leuk programma. Nou mooi, goed om te horen. Echt wel. Maar Anita? Maar, ja, inderdaad, waar heb ik geen spijt van? Kijk. Of waar heb ik spijt van wat ik niet gedaan heb? Ja, ja heel goed. Ja, ja. Er kunnen heel veel moeilijkheden zijn. Maar het is ook een beetje een rare vraag. Ja. Vind ik. Maar, mijn mening krijg je, ik heb spijt, ik be, uh, laat ik even kort zeggen. Ik ben 45 jaar, ik heb 30 gehad voor mijn dochters, ik ben getrouwd geweest. Als ik uh, nog getrouwd was geweest, was ik gisteren 27 jaar getrouwd geweest. Maar we zijn nog wel super, super, super goed vriend. Ja. Yeah. Ja, begrijp me niet verkeerd. Uh, daarbij. Ik ben uh, ik woon alleen tien jaar. Ik heb drie schatten van dochter. Twee woon thuis. huis. Eén heb ik nog hier. Waarom ja. moet ik dan ook wat van spijt zeggen? Snap je? Ja, t, t, t, t is, je hebt het eigenlijk goed nu. Ja, ik, ik ben gelukkig. Ik, ik kan ieder geval maar uh, uh, terugvallen. Uh, begrijp me niet verkeerd, hè. Uh, als ik het nodig heb met, met bepaalde dingen. Ik kom het wel... Jo, dat contact, dat is zo leuk. Ja. En dan komt dan iemand, met, ja, waar heb je spijt van? Nou, dat zou mijn spijt zijn dat ik hem had uh, verlaten. Ja. Want ik ben van de man gegaan. En om redenen, maar niet de telefoon, jammer in het kort. Nou, en als ik het ook kan krijgen, zou ik zeker nee zeggen. Maar wat hij nee. nou is, vind ik ja. ook niet verkeerd. Nee, nee, dan ja, kun je tevreden zijn. Ja, en dan, ja inderdaad, ik was alle niet even goed met me Ja. Nou, Dank dat is wel... Dat Anita, dat vind zeggen. ik mooi om te horen. Dank je wel dat je belde. Leuk dat je ook ik luistert. Ik wil het even zeggen, echt wel. Nou, hartstikke mooi. Ik vond het fijn dat je het leuk vond. En daar bedoel ik een heel klein, heel klein alsjeblieft als je Nou, vertel. Als je voor mij Nick Gehman wil draaien. Welke, sorry? Nick Gaiman, I promise Self. Ah, nou, we gaan hem even opzoeken. En, je ik je kan, de kan de... er niet beloven dat hij nu gelijk langskomt. Maar we gaan hem even ja? voor je opzoeken. En, eh, nou, waarschijnlijk het volgende uur is hey, super. Oké, okay, Anita. Je hier op je programma. Nou, helaas is dit mijn laatste keer. Nou, heb ik weer. Ja, heb jij weer. Ja, heb ik ook. nog. Nou, nou, nou. Anita, ik hey, wens kom... je een goede nacht. Hé, hey, ik jou ook. Dag. Bedankt. Dag, ja. En ik eh, nodig u ook uit om te bellen 0801121 voor uw verhalen van dingen die u gedaan heeft waar u spijt van heeft gekregen en dingen die u niet heeft gedaan waar u spijt van heeft gekregen. Omdat u ze dan juist niet heeft gedaan. Dat kan natuurlijk uh, van alles zijn. 0801121 um, Via de e-mail, dat kan ook. En dat is, nog, uh, dat is ook makkelijk, want dat uh, kan ik gewoon even tussendoor lezen dan. En zet desnoods even uw telefoonnummer erbij als u teruggebeld wilt worden. En die e-mail kan dan naar nacht.eo.nl. En heeft u een hele korte reactie, dan kan dat uh, gewoon lekker makkelijk naar... de nacht op 1 op Twitter. De nacht op 1 aan elkaar met de 1, uh, uh, het cijfer 1. De nacht op 1, dus op Twitter. Eh, Nacht.eo.nl, eh, nacht ons mailadres. En de telefoonlijn is het makkelijkste. En ik zie de telefoonlijn alweer knipperen. Dus we gaan even wat telefoonnummers opnemen. 0800-1121 is het gratis telefoonnummer wat u kunt bellen. En hier dat prachtige nummer eh, waar eh, Mick het al over had. Does Anybody Know? van Us en Our Daughters. How does to live?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 So nothing can break it apart. Oh no, does anybody? does anybody know van Us and Our Daughters? Dat is een Amerikaanse band. En um, ja, nou, wat wil ik er nog meer over zeggen? Niks, gewoon een prachtig nummer. Ook uh, voor Mick. Ja, we hebben het vannacht over dingen die je gedaan hebt waar je spijt van hebt... en dingen die je niet hebt gedaan en waar je spijt van hebt gekregen. En uh, aan de telefoon uh, iemand die 0800-1121 belde is Joop. Goedenacht. Goedenacht. Mag ik eerst vragen waarom je weggaat? Um, dat is uh, uh, een beslissing van de EO... Dus het oh. is geen vrijwillig gaan. De EO wil dat de, de mensen die een contract hebben bij de EO het de, de gaan doen. En vandaar dat de, de Herbert Codé en Rinze Klamer het gaan presenteren vanaf volgende week dan. Ja, hallo. Dan moeten wij met z'n allen even zeggen dat, uh, dat wij aan jou gewend zijn. Ja. En dat uh, jij mooie, integere radio maakt. En dat ze daar op een fout spoor zitten, eigenlijk. Ja, nou ja, dat, dat is een, een onderwerp waar we het niet uh, over uh, gaan nee, hebben nee, op de radio. Okay. Maar als je daarover uh, iets wil sturen, stuur gerust een mail naar de EO of een brief. En dan uh, gaan we dat allemaal vanzelf zien. Ja. Maar Joop, laten we even naar het onderwerp gaan. Want dat is veel belangrijker dan uh, uh, uh, mijn situatie. Ja, um, in, in, de psycho, uh, in de psychologie... Sorry, ja, ik psychologie, moet ja. psychologie, ja. Psychologie, uh, ja. Er is een stroming en... Uh, dan zeggen ze van, uh, die eigen wil, die bestaat niet of zo. Nou, en daar moest ik even aan denken gewoon. Uh, omdat we het nou hebben over spijt. Uh, yeah. die, wat je niet hebt gedaan, wat je wel hebt gedaan. En uh, nou ja, ik ben bijvoorbeeld uh, begonnen roken toen ik een jaar of 17 was. Nou, ook, uh, ook wat andere dingen erbij. En daar kan ik dan wel spijt van krijgen, want ik ben nou een jaar of veertig... Nou, en uh, dat gaat een keer mis. Eén op de twee krijgt met kanker te maken. Ja, want je rookt nog steeds en gebruikt nog steeds meer? Of? Ja, ik ben heel erg daarvan bewust. En, maar ik loop achter de feiten aan. Dus dat verhaal van spijt, en, uh, dat, dat, dat is best wel uh, een moeilijk uh, ding. Ik bedoel, ja. uh, mensen leven en leven en dan uh, kijken ze terug... en dan denken ze al die wensen die ze wel niet hadden gehad... Kijk, die vrouw die wil verhuizen naar België, dat moet ze meteen doen. En als ze dan spijt krijgt dat ze die beslissing heeft gemaakt... Dan kan ze weer terug. Maar ja, dan nou praat ik weer van anderen. Ja, maar dat, maar ja, dit... dat is precies wat ik bedoel. Hè? Kijk, als je het niet doet, dan weet je ook niet of je er uh, uh, later geen spijt van krijgt. Nee, en als je dat dan wel doet, dan kun je lekker spijt hebben... en op hangende bootjes terugkomen. Dus ja... Goed. Nee, daarom... Daarom ben ja, ik juist zo benieuwd naar die dingen die mensen te vertellen hebben... van, uh, van dingen die ze hebben gedaan, of, of dingen, nee, dan moet ik het goed zeggen... dingen die ze niet ding. hebben gedaan, waar ze spijt van hebben gekregen. Ja. Maar ja, ik, ik, ik krijg zo'n beetje van mijn hele leven spijt. Terwijl het is zo moeilijk om dat om te gooien. Nou, wat, wat wil je eigenlijk nou, veranderen, Joop? Nou, hele simpele dingen, zoals roken en, uh, ja goed... Uh, uh, mijn levenswijze, uh, opstaan, uh, naar bed gaan. Maar dat zijn toch allemaal dingen die je zelf kunt veranderen? Je moet ja, ze alleen het willen. Zit zoals... allemaal, het zit allemaal in zo'n vaste patronen. Gewoon. Ja. Maar, maar dat, zoals, dat... zoals John de Mol dat van, uh, gisteravond zei bij uh, de TV-show: als je echt wil stoppen met roken, dan kun je stoppen met roken. En als jij echt dingen wil veranderen, dan kan het ook. Alleen je moet het zelf willen. Is hij ook gestopt met roken ja. dan? Ja. Oh. Hij rookt als een, uh, nou, als een ketter. Oh, wat en, leuk om te horen. Drie jaar de fragment gestopt. ga ik terugzoeken. Ja, de tv-show van gisteravond. Zeker even de moeite waard. Leuke uitzending. Oké, okay, oké. Okay. Maar ja, ik wou zo eventjes een kanttekening maken. Ja. En, en bedankt daarvoor. Nou, Joop, van harte uh, uh, graag gedaan. En ik wens okay. je een hele goede nacht verder. Ik jou ook. Goedendag. Oké, okay, dag Joop. Um, we hebben nog 2,5 minuut. Tijd genoeg voor Roel de Ruiter. nacht. Goeiedag, dat Roel de Ruiter, ja. Ja, dag Roel. Ik heb feit van het feit dat ik in een kwestie met de gemeente van Twente te snel akkoord gegaan ben met een regeling die mij uiteindelijk met een schade van 24.000 euro is blijven zitten. Maar ik was zo onder druk gezet, ik heb een hartingvark gekregen, ik heb stersuiker gekregen, ik heb uiteindelijk heb ik onder die druk ingestemd met een voorstel van de gemeente dat schadevergoeding aan mij, maar die was veel te laag. En uh, ik heb ook uh, direct de dag daarna, ja, een vertegenwoordiger heeft dat voor mij gedaan. Ik, ik had iemand gemachtigd omdat ik uh, ziek was. Uh, en heeft dat gedaan. Ja, wel met, uiteraard, uh, daarna wel met mijn instelling. Maar ik heb direct de volgende dag geschreven dat ik het in feite niet meer eens was. Dat ik onder druk in feite tot die overeenkomst ben, uh, ben gekomen. En dat ik, uh, uh, ik ben uiteindelijk met een schade blijven zitten van 400.000 euro. Dat was een kwestie met de gemeente van Twente. Maar dat, dat is, het is ook zo'n groot bedrag. En dat kan je niet meer aanvechten? Nou, ik heb, uh, ja, ik heb dat... Ik ben er nog steeds mee bezig. Uh, maar uh, uh, ik, uh, ik, uh, ja, ik ben ziek geworden. Ik heb, uh, ik heb uh, een stresssuiker gekregen. Ik heb een hartinfarct gehad. Ik heb ook uh, in de privé sfeer geld geleerd aan iemand. Uh, en en uh, op school bekendheden en het is het ook heel moeilijk om terug te krijgen. Uh, dus uh, het is... Uh, het is... Uh, ja, ik heb later dingen gedaan die ik niet, niet had moeten doen. Daar heb ik spijt ja. van. Ja, ja. Nou, we moeten het hier helaas, helaas bij laten, Roel. want okay. de, Het nieuws staat alweer te trappelen. Oké. Okay. Dankjewel in ieder geval. Graag gedaan, tot ziens. Dag. Ja, na het nieuws praat ik graag met u verder over uh, spijt. En vooral dingen die u niet heeft gedaan en waar u later spijt van heeft gekregen. Een verhuizing die u niet heeft gemaakt, een auto die u, die u niet heeft gekocht... En liefde die u niet bent nagereisd, dat soort dingen vind ik eh, prachtig om met u over te hebben. En eh, ja, in mijn laatste nacht zou ik daar graag met u over willen spreken. Ja, niet mijn laatste nacht qua leven hoop ik, maar laatste presentatienacht dat bedoel ik dan natuurlijk. 0800-1121 is ons gratis telefoonnummer, nacht.eo.nl is ons gratis e-mailadres en ons gratis Twitter-account is op 1 Laat eens van u horen zou ik zeggen. Heel graag tot na het nieuws van 3 uur.